Kees Rood, met het NOS-journaal. Die brand in een appartementencomplex. Volgens de brandweer zijn er vijf mensen uit het gebouw gehaald. Twee van hen zijn gewond. Het is nog niet bekend wat de aard van hun verwonding is. Op het adres staan 19 bewoners geregistreerd. Het is niet duidelijk of er nog mensen in het complex aanwezig zijn. De brand brak even na acht uur uit. Het aantal mensen dat met q koorts is besmet... is mogelijk lager uitgevallen als het ministerie van Landbouw... geen informatie had verzwegen. Dat meldt Nieuwsuur.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 Welkom bij dit programma Peaceful Radio. We zijn inmiddels bij aflevering 783 en mijn naam is Benno Veugen. We zijn geopend dit programma met Isadar en zijn cd Reconstructed. En natuurlijk, lekker op piano. Straks nog veel meer piano, tenminste nog veel meer. Het komt wel langs, laten we het zo zeggen. We gaan verder met Darlene Koldenhoven met... Solitary treasures, veel leuker Ach nee, ik wil niet. Ach nee, wat onjuist. Om niet kassen inwonen, hij ja, niet wie kan het? Iedere keer lees je zo veel. Ik ja, jouw kia's in plantik pak, in ons nemen jord, aan kajen, jij walle, Gente, não se apareça, não sei. Me lembro. Não da vida que me se quebrou e se perdeu a onda deste sonho Depois ficou uma franja de espuma a desfazer-se em bruma No meu jeito de sorrir ficou vincada a tristeza de por ti não ser beijada Meu senhor do zou zijn Deze prachtige muziek En luister naar Peaceful Radio hier op ZFM Zandvoort Peaceful Radio heeft een eigen website Peacefulradio.eu Het laatste track in dit eerste uur van aflevering 783 Komt van de CD The Journey van Karani En we gaan luisteren naar haar Naar haar track Revelation. Graag tot straks. Aan de andere kant van het nieuws voor nog een uurtje Nieuw Muziek.